Uh, voorzitter. Zou ik het mevrouw de ik stak u uw hand op en ja. heb ik u gezien. Ik zit hier helemaal zo in de lijn, dus dan wordt het een beetje moeilijk te zien. Mevrouw de Vries, gaat uw gang. Nee, u, Neemt u hem niet kwalijk. Dank Um, goed stuk. We sluiten ons aan bij de woorden van het CDA dat we blij zijn dat we hier nog regionaal over kunnen vergaderen. Uh, het enige wat we nog wilden toevoegen is dat we wel heel blij zijn dat er nog wordt gekeken naar de fietsverbindingen. Omdat we echt geloven als Brij van de Arbeid: als we hierop gaan inzetten, dat er juist meer mensen op de fiets gaan. Waardoor we ook de auto uh, ontzien. Dus in tegenstelling tot uh, de collega's voor mij, uh, net iets anders kijken op de fietsverbindingen. Dank u wel, voorzitter. Nogmaals, sprekers, excuses. U ook, hartelijk dank. Meneer Hendrik, steek nog een keer de vinger op. Laatste kans. Ja, ter verduidelijking, voorzitter. Ik heb natuurlijk niks tegen bereikbaarheid met de fiets. Ik geloof dat alle drie de vormen van mobiliteit, hè, zowel de fiets als de loopbaar voer als de auto, zeer belangrijk zijn. Um, maar die laatste blijft een beetje achter. Dank u wel. Dank u, meneer Molenburg. Graag nog een keer. Dank u wel, voorzitter. Um, nou, ik ook, uh, uh, uh, ook ik onderschrijf uh, um, door een aantal van u gememoreerde feit dat het ontzettend belangrijk is om in een gebied uh, zoals wij hier in, uh, in Zuid-Kennemerland met elkaar verkeren uh, uh, intensief samen te werken en in de eerste negen maanden dat ik hier uw burgemeester mag zijn kan ik ook constateren dat het uh, elkaar vinden op dit punt aan de ene kant uh, nou ja, echt kan leiden tot structureel uh, en uh, goed overleg wat ook ergens in uitmond. Nou, de spoorse maatregelen zijn daarin uh, in al gememoreerd en tegelijkertijd ook het platform waar je met elkaar de verschillen kan, uh, kan, uh, kan uitspreken um, en in ieder geval ook de dialoog met elkaar aan kan gaan. En dat gaat niet altijd even makkelijk uh, door een aantal van u is ook de verbinding Zeeweg-Randweg uh, gememoreerd. Nou, daar lopen de belangen van aan de ene kant Zandvoort en uh, Bloemendaal en Haarlem verder uiteen dan op andere dossiers. En Dat betekent dat je elkaar ook moet vinden en, en die discussie. Discussie ook moet aangaan. Um, voor zover mijn um, op dit moment. Um, het is een aantal keren vooruitgeschoven, heb ik begrepen. Maar ik kijk ook even naar de ambtelijke ondersteuning dat er uh, een procesvoorstel komt. hoe verder dit dossier aan te vliegen, uh, zodat ook op dat punt. gewoon een uh, um, uh, progressie kan worden bereikt. Terecht is er gezegd van ja, daar liggen natuurlijk wel nog een aantal stukken uh, uh, die in de pijplijn zijn met betrekking tot uh, bereikbaarheid. De Zuid-Kennemerland-agenda en tevens ook de mobiliteitsvisie. De mobiliteitsvisie daar is naar aanleiding van de besluitvorming in de verschillende raden en ook de besprekingen die we hier in deze raad hebben gehad, nog verder aan gesleuteld. Op dit moment is het zo dat twee gemeenteraden, namelijk te weten Haarlem en Bloemendaal, de mobiliteitsvisie hebben vastgesteld. En tegelijkertijd er nog zowel binnen heemsteden als binnen Zandvoort uh, een aantal vraagpunten leefden. En daar wordt op dit moment uh, ook, uh, is daar verder over gesproken. Uh, en voor zover ik in de overlevering van mijn uh, uh, collega Berendsen uh, uh, dat mee heb gekregen, lag het concept klaar uh, en was dat echt klaar om ook weer de besluitvorming in te brengen. Uh, maar goed, we zijn wat dat betreft nu in de situatie terechtgekomen. Dat is dat dus ook eventjes als gevolg van... Uh, uh, ...nou ja, de politieke situatie even stil is komen te liggen. Um, dan um, kan ik u melden de vraag met betrekking tot het fietsparkeren aan de oostkant... ...dat daar uh, aan gewerkt wordt. Dus daar, uh, dat uh, is vol in de, in de aandacht. Um, en dan kijk ik nog eventjes naar de overkant. Om, dan heb ik vast een paar punten laten liggen die dan even meegenomen kunnen worden. Voorzitter... Gaat u gang, ik heb uw naam gewist. Uh, Dimitri Arpad. Dan moet u, dan moet u de, de knop indrukken. Oh. Ja, nu staat hij aan. Moet u uw naam eens spreken? Voor Dimitri ook. Arpad. Welkom en gaat u gang. Dank u wel. Regio Zuid-Kennemerland Bereikbaarheid. <laughs> um, we hebben een aantal vragen gehad. Inderdaad, voor de oostzijde is op dit moment al een uh, onderzoek gaande. Daar is ook geld voor gereserveerd in deze begroting voor het uh, fietsenparkeren. Uh, ehm... Um, uh, ook allereerst dank voorzitter aan iedereen voor de complimenten die we krijgen. Want we hebben inderdaad hard gewerkt en volgens mij hebben we ook een aantal mooie resultaten bereikt. De Zeeweg Randweg, inderdaad, er is een brief geschreven door de regio waarin ook wordt aangekondigd dat rond de zomer we zullen komen met een procesvoorstel. Want in Haarlem is ooit een amendement aangenomen dat een bepaalde variant is afgevallen. In Bloemendaal is een motie aangenomen bij de vorige begroting dat het onderzoek voor Zeeweg Randweg niet meer mag doorgaan worden dat geeft laten we zeggen in ieder geval een uitdaging om dat met elkaar te gaan verzoenen dus daar wordt aan gewerkt om daar een voorstel voor te maken om met vier raden samen uh, te kijken van wat willen we dan wel en hoe willen we dat dan en hoe kunnen we dan verder komen om die autobereikbaarheid te, uh, te verbeteren en voorzitter dat is natuurlijk ook denk ik een, uh, een constatering dat autobereikbaarheid per definitie lastiger is dan zeg maar fietsparkeren bij een station te realiseren dat is gewoon zo en daarom is niet zo dat we niet willen investeren, maar we moeten het ook kunnen realiseren. Willen we daar kunnen investeren? Um, even kijken, heb ik dan nu nog een vraag gemist? Volgens mij? Volgens mij niet, volgens mij was het zo. Dank u vrienden voor deze toelichting. Dan kunt u de microfoon. Ik kijk de ruimte even rond. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Of stellen we hiermee vast dat het gewoon toch. Geen namenstuk is, maar een verspreekstuk. Dank u wel. Dan rond ik dit agendapunt af en met, iets, met u als ambtelijke ondersteuning. Hartelijk dank. We gaan mee door naar agendapunt 8. Ik heb toch het gevoel dat ik hier een leven ga, maar u bent er ook helemaal bij, hè? Ja, ja heel goed. Begrotingswijziging 2020 en 2021. Omgevingsdienst Eimond. U was de enige die antwoord gaf. <laughs> Welkom. Um, mag ik, wie mag ik het eerste het woord geven? Ik begin gelijk met u, fantastisch. Meneer Ernst, gaat u gang. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ja, vandaar dat ik zo enthousiast uh, reageerde. Ik denk dan krijg ik gelijk het uh, woord. Uh, nee, wij constateren dat uh, hè, een geringe stijging van de begroting uh, van 2020 is... ...maar plusminus 3000 uh, euro. Uh, ondanks uh, hogere personeelslasten. Wij zien dan ook, het CDA ziet geen bezwaar uh, bij de eerste begrotingswijziging 2020. Uh, dan de begroting 2021. Uh, hier valt op dat er vele uh, externe ontwikkelingen afkomen uh, op de omgevingsdienst Eimond. Denk aan de energietransitie. Deze ontwikkelingen hebben grote lasten tot gevolg en het CDA ziet dan ook uh, dat het grote gevolgen uh, kan hebben voor de financiële positie van Odeijmond. Uh, maar uh, verder zien wij uh, na de aanpassing van de genoemde omissies in het stuk geen bezwaren uh, op de ontwerpbegroting 2021. Dank u wel voorzitter. Dank u voor de snelle en vlotte reactie. Ik zie meneer Deen zwaaien. En nogmaals waarde leden, als u zwaait naar mij dan probeer ik te reageren. Ik kan niet iedereen zien. Dank u. Niet vanwege ogen, maar uh, meneer Deen. Dank u wel voorzitter. Ja, weer een, een begroting die natuurlijk uh, net als wat, wat ik eigenlijk net al zei. Het is heel lastig om daar nu iets over te zeggen. Uh, zeker over deze begroting, want hier is, die is niet alleen afhankelijk van de invloed van de coronacrisis. Maar ook nog eens een keertje van het uitstel van de Omgevingswet. En dat maakt het allemaal extra moeilijk om nu al te kunnen spreken van een, laten we zeggen, waarheidsgetrouwe begroting. Daar geloven wij niet zo in op dit moment. Ik had nog wel een algemene vraag over uh, O.D. Uh, op, op provinciaal niveau laten ze de laatste tijd behoorlijk wat steken vallen in diverse dossiers. Onder andere in het uh, Tata Steel uh, dossier. Uh, mijn vraag is eigenlijk hoe de ervaring is met O.D. Uh, Eimond, met ...vanuit de betrokkenen in Zandvoort. Dank u. Dank u, meneer Deen. Ik zag meneer Elge bali Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Over het algemeen uh, is GroenLinks uh, tevreden met deze begroting. Uh, en is het voor ons een hamerstuk? Wel hebben we nog twee vragen... ...die eventueel gevolgen zouden kunnen hebben voor de begroting. Daarom wil ik het toch stellen bij dit punt. Uh, in hoeverre worden er nieuwe geluidsmetingen gedaan rondom het circuit... ...om het geluid wat al daar wordt geproduceerd... Uh, ...en de methodes daaromheen te herrijken. De akoestische uh, vormgeving van de baan is natuurlijk veranderd... ...met het wegvallen van een geluidsval aan de westelijke zijde van het circuit... Uh, ...te hoogte van de hoofdtribune. En het tweede vraagstuk, of de tweede vraag die ik het college graag wil stellen is... Um, ...in hoeverre zijn de resultaten naar het bodemonderzoek uh, langs de baan... ...omtrent uh, het mogelijk uh, ja, zijn van de kankerverwekkende stoffen... Uh, ...uit het asfaltgranulaat wat daar is neergestort? In hoeverre uh, hebben die resultaten ook um, ja, gevolgen voor uh, de, het zanddepot wat wij hebben weggehaald... en daar hetzelfde soort uh, asfaltgranulaat hebben neergestort? Dus zijn er nog gevolgen voor en heeft of gaat de ODI dat onderzoeken? Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Ik kijk nog rond en ik zie dat... Er... Meneer Bouwerder-Veerson, gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Uh, wij kunnen ons vinden in beide stukken en wat ons betreft is dat een hamerstuk. Dank, dank u, vriendelijk. Ik zie mevrouw De Vries en mevrouw Van der Veld. Mevrouw De Vries, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Uh, nee, een goed stuk en voor ons een hamerstuk. Dank u, mevrouw Van der Veld, gaat u gang. Voor ons een hamerstuk en ik verbaas me echt over de vragen die gesteld worden, die niets met het stuk te maken hebben. Dank u, vriendelijk. Ik kijk toch naar rechts. Meneer Molenbrug, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Um, ja. Ik zal de, de, de dank overbrengen aan ODI. Ja, ook ik ben het eens met diegenen die zeggen dat er ook in het kader van de vooruitzichten natuurlijk de nodige onzekerheden zijn. In zijn algemeenheid heeft de PVV gevraagd hoe zijn uw ervaringen? Nou mijn eigen uh, ervaring in de afgelopen negen maanden, u weet het is in het college verdeeld over ik zou maar zeggen, het vergunningverlenende deel en het handhavende deel. Het handhavende deel zit in mijn portefeuille. Uh, is dat we daar op een hele goede en intensieve manier met elkaar samenwerken waarbij uh, nou in alle transparantie en openheid met elkaar van gedachten gewisseld wordt. Um, dat um, nou, bevindt zich voor een belangrijk deel inderdaad rond vraagstukken rond het circuit maar ook veel breder. Um, dus ik, ja, ik kan zeggen dat voor, voor wat betreft de samenwerking ik, ik daar in ieder geval zeer tevreden over ben. Ik ben het eens met diegenen die zeggen dat er een paar vragen gesteld zijn die wat buiten de orde van dit stuk liggen. Um, wat ik wel kan zeggen is dat bijvoorbeeld als het gaat om het vraagstuk rond um, de inhoud van datgene, uh, het granulaat waar uh, de heer Elgebali het over heeft, dat dat um, uh, niet de juridictie is van... Onze omgevingsdienst, maar van de omgevingsdienst Noord. Uh, maar ik kan u wel toezeggen dat ik binnenkort met een wat extra informatie kom uh, met betrekking tot dat vraagstuk. Uh, dus daar zeg ik u wel toe dat daar nog de komende periode informatie uw kant uh, op komt. Uh, voorzitter, dat waren volgens mij de vragen. Dank u vriendelijk voor deze toelichting. Mag ik nu kijkend naar de ruimtes vaststellen met deze toelichting en toezegging dat dit een hamerstuk is? Ja voorzitter, het is nog steeds een hamerstuk voor uh, Wij stellen die vraag juist omdat uh, mogelijk het onderzoeken of het uh, ja, de herrijken, herrijken van zo'n geluidsinstrument gevolg heeft voor de begroting. Dus ik wil eigenlijk van mij afwerpen dat dat niet over de zaak zelf gaat. Um... Uw vraag wordt gewaardeerd en wordt meegenomen. Top. Dank u. Hiermee stel ik vast dat het hamerstuk is. En we gaan door met z'n naar agenda punt 9. Jaarrekening en jaarverslag 2019 gemeente Zandvoort. Daar hebben wij voor mevrouw Koedijk van het PWC. Denk ik. Als Het goed is Mevrouw is onderweg. Ja, nou, ze komt nu binnen. Dag mevrouw, welkom bij ons verslag. Inleiding is het jaarverslag en de jaarrekening 2019. Uh, ik, hier staat in drood dat ik u hartelijk moet welkom heten. Dat... <lacht> de kleur valt me op en ik stel het ook op prijs dat u er bent. Ik kijk rond of er inspreker is. niet, Dan is het woord er nu aan de leden. En dan geef ik dan, ik dacht u eerst het woord. Nee, meneer Van Tichler, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onze dank voor de antwoorden op de vele vragen. Het waren er nog steeds veel. Vorig jaar een uh, aantal dit jaar gelukkig wat minder. Wij waren bescheiden met slechts één vraag. Een vraag die we al meerdere malen hebben gesteld, ook op provinciaal niveau. Een concreet antwoord hebben we helaas ook deze keer opnieuw niet mogen krijgen. Dat is best wel jammer. Aan welke eigenschappen moet iets voldoen om het predicaat duurzaam te verdienen... Gewoon een controleerbaar lijstje dat we zouden kunnen afvingen om te kunnen bepalen of iets daadwerkelijk duurzaam is. In het antwoord, de genoemde vier pijlers moeten toekomstbestendig zijn, ja voorzitter, dan vervangen we het ene vage begrip door een andere. Want ja, toekomstbestendig, nou, dan weten we nog niks natuurlijk. Dat is een beetje jammer. En verder wordt er uh, de term klimaatadaptatie gebruikt. Nou ja, uh, het klimaat zal blijven veranderen zolang onze planeet een atmosfeer heeft. Hè. Dat doet het al uh, miljarden jaren onze verwachting is dat dat nog wel even zal voortduren. En qua temperatuur kan het natuurlijk twee kanten op. Uh, steeds meer nadelen van het huidige beleid ten aanzien van klimaat en energie komen aan het licht. En het stemt de PVV wat minder verdrietig nu we kunnen vaststellen dat er hier en daar wat kwartjes beginnen te vallen. Biomassa lijkt te gaan sneuvelen en Van Gaslos staat nu ook ter discussie. En ja, wat men nu voortschrijdend inzoek noemt, dat is natuurlijk het inzicht wat de PVV al veel langer uh, had. Alleen niemand wilde luisteren, dat is jammer. Nou, is onze vraag, onze enige vraag, met alle begrip voor het feit dat onze burgemeester een hele menukaart op zijn bordje heeft gekregen. Dus uh, het mag even duren hoor, maar... Uh... Kan de portefeuillehouder alsnog zorg dragen voor een concreet antwoord op onze vraag? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Ik krijg rond en ik zie de heer Kramer zijn vinger opsteken. Meneer Kramer, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ook onze dank aan de organisatie en het college voor het beantwoorden voor de vraag. En ook complimenten aan de accountant. Er is grondig werk geleverd wat ons betreft. De accountant maakt terecht in het controleverslag een opmerking... ...over de uitbraak van COVID-19... ...en dat deze een belangrijke impact zal hebben op de financiële positie van de gemeente in 2020... ...en misschien zelfs de jaren daarna. Hoe groot de consequenties in de toekomst zijn voor onze ondernemers en burgers... ...zal nog moeten blijken. Wij als raad moeten binnen onze mogelijkheden kijken... ...wat wij voor onze ondernemers en burgers hierin kunnen betekenen. Voorzitter, de accountant heeft ook een aantal opmerkingen geplaatst... ...waarbij er twee uitspringen. Ten eerste... ...dat de onderbouwing voor de prestatielevering sociaal domein nog steeds niet is gewaarborgd... ...waardoor onzekerheden jaarlijks hoog blijven. Hierdoor is de afhankelijkheid van derden voor het vaststellen van prestatieleveringen... ...in het sociaal domein in 2019 nog niet weggenomen. Er resteert nu een onzekerheid van 780.000 euro op het gebied van prestatielevering... ...omdat onvoldoende controleinformatie beschikbaar is... Maar dat is niet alleen het enige probleem. Er was in 2019 ook nog eens circa 1,3 miljoen bu meer budget nodig. Het is tijd om serieus in te zetten op een zakelijkere aanpak. En te kijken of dat ons financieel gaat helpen te bezuinigen. Want dat er bezuinigd moet worden zal duidelijk zijn. Voorzitter, de vraag die dit oproept is of de organisatie wel in controle is of wel kwalitatief voldoende is ingericht om onder andere de instanties die worden ingezet om deze dienstverlening te leveren aan te sturen. Ten tweede, er wordt melding gemaakt dat negatieve ontwikkelingen in de grondexploitatie direct een negatief effect hebben op het exploitatieresultaat. De verliesvoorziening is in 2019 gestegen met 554.000 euro. De accountant acht het risicoprofiel van de organisatie binnen het totaal van de grondexploitatie als optimistisch. Ondanks dat er in het weerstandsvermogen rekening is gehouden met de risico's in de grondexploitaties. Tevens geeft de accountant aan dat het nu zaak is hier ook uitvoering aan te geven. Aan de accountant heb ik drie vragen. Welke negatieve effecten op het exploitatieresultaat verwacht u met uw huidige kennis over de voortgang van de projecten? Waarom acht u het risicoprofiel binnen het totaal van de grondexploitatie, zoals door deze eh, organisatie is opgesteld, optimistisch? En als laatste, waarom zijn de door de Raad in januari gemaakte afspraken, besluiten uit de vaststellingsovereenkomst vastgesteld voor Plein, zoals de eis tot het realiseren van sociale huur, niet meegenomen in de jaarrekening? Ten slotte zijn deze besluiten in januari genomen. Voorzitter, de accountant concludeert daarnaast dat de kwaliteit van de jaarrekening nog voor een te groot deel afhankelijk is van het auditteam en meer geborgd zou moeten worden in de eerste en tweede lijn van de organisatie. Lijkt mij goed dat een toekomstige wethouder financiën hier meer aandacht aan besteedt nu dit voor het tweede jaar wordt benoemd. Voorzitter, inhoudelijk over het jaarverslag en jaarrekening hebben wij nog een aantal opmerkingen. Deze zal ik puntsgewijs onder u aanbrengen. Op pagina 24 staat het citaat, het uitgangspunt van de wet is het vertrouwen in een goede taakuitvoering door de gemeente. Daarbij hoort dat de horizontale verantwoording, college aan raad en het horizontale toezicht, raad op college in orde zijn. Wij hebben hierover de vraag gesteld dat wij een overzicht willen ontvangen van alle door de raad in het verleden aan het college gemandateerde en medebewindstaken. Voorzitter, helaas was het antwoord geen antwoord op de vraag en vragen u bij deze nogmaals of u bereid bent een dergelijk overzicht te leveren. Voorzitter, op pagina 133 staat dat de berekening van het Forterf tarief is aangepast op basis van het rapport Economische Betekeningstoerisme 2014 van de VVV Zandvoort. Op onze vraag of er geen actuelere cijfers bekend zijn dan een rapport uit 2014... ...krijgen wij als antwoord dat er geen actuelere cijfers bekend zijn. Voorzitter, dit roept de vraag op wat er zo ingewikkeld is om dergelijke cijfers actueler te krijgen. Ten slotte gaat het hier over inkomsten voor onze gemeente. Voorzitter, als laatste op pagina 74 staat dat wij ons hart maken voor het doorontwikkelen van het circuiterrein. Voorzitter, ik vraag het nog maar eens... Wanneer gaat deze raad kennis nemen van het masterplan waar deze ontwikkelingen door ontwikkelingen zichtbaar gaat worden? Een duidelijke deadline hiervoor vaststellen lijkt ons meer dan gewenst. Het kan, naar onze mening, onnoodzakelijk zijn voor de bereikbaarheidsvisie, het mobiliteitsplan, de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Voorzitter, zover de eerste termijn. Meneer Kramer, dank u vriendelijk. Ik kijk rond. GroenLinks, gaat u gang. Ja, voorzitter. Um... Laten we eerst beginnen met even in de achteruitkijkspiegel te kijken... naar dit jaarverslag en naar de jaarrekening over 2019. Um, wij zien daarin dat over het algemeen Zandvoort zich in een gezonde positie begeeft. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, als wij in de voor... of nou, niet in de vooruitkijkspiegel, want die heeft je niet, maar door de vooruitkijken... dat we daar heel veel hobbels op de weg zien... Uh, naar aanleiding van de coronacrisis waar wij ons nu in bevinden. Dat hebben het net ook al aangehaald. En het is in zekere zin wel dus geruststellen dat wij vanaf een goede uitgangspositie zijn vertrokken financieel gezien. Um, dan hebben wij het stuk zelf. Wij maken ons best wel druk en nog steeds zorgen over de GGZ. En vooral de GGZ. We zien dat daar gewoon nog steeds heel veel problematiek in zit. En zeker op het gebied van financiën. En wij hopen ook, uh, Den Haag zal waarschijnlijk niet meeluisteren... maar dat zij, je weet het nooit, dat zij in ieder geval wel uh, goed... Nogmaals gaan kijken naar deze case en hoe we de gemeentes beter kunnen ondersteunen op dit terrein, maar ook op het terrein van WMO. Omdat het gewoon, uh, ja, het loopt de spuigaten uit, om het maar in goed Nederlands te zeggen. Voorzitter, uh, we lezen in dit stuk zelf ook iets over de jonge ontmoetingsplek. En uh, dit dossier hebben wij natuurlijk ook al een paar keer besproken in deze raad en in deze commissie. Wanneer... Krijgen we dus op welke termijn kunnen we, krijgen we nou eigenlijk uitsluitsel... over waar het jonge ontmoetingspunt uh, of plek gaat komen? Dan de trein. Ik hoor iedereen net bij een vorig stuk wel jubelen over... we hebben de trein geregeld. Ja, inderdaad, in de zomer hebben we nu zes treinen. Dat is mooi, dat is een goede vooruitgang. Maar ja, we hebben ook een winterperiode... en er wonen nog steeds evenveel mensen dan in Zandvoort. Is nu de doelstelling, wanneer die is gehaald voor de zomer... het tijd om een doelstelling voor de winter te zetten... En in ieder geval te zorgen dat in de spits, en ook mede zeker in deze coronatijd wenselijk, om zeker in de spits te zorgen voor in ieder geval twee treinen extra richting Zandvoort. En weer twee treinen weg uit Zandvoort. En dan hebben we nog een andere grote teleurstelling. En dat betreft de website. Het is door mijn collega's van onder andere de Partij van de Arbeid al vele malen aangehaald. En um, wat wij in dit stuk lezen rondom die site, dat, dat stelt ons echt ja, ronduit teleur. We willen nu gewoon een exacte datum misschien wel hebben van het college. Of in ieder geval het vooruitzicht naar zo'n datum wanneer de website nou een keertje op orde is. We zijn nu met z'n allen nu al ongeveer twee jaar mee bezig. Het is voor mij tijd dat we die website goed op orde krijgen. Tot zover in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Nu Stefan, gaat u gang. Dank. Heel kort. Um, we sluiten 2019 af met een uh, tekort. Um, ja, de de twee oorzaken staan er duidelijk in. althans de twee hoofdoorzaken. Dat is namelijk de uh, sorry, oh, de uh, de uh, de uh, uit handlopende kosten in de jeugdzorg en in de Wmo. Daar heeft de wethouder ons natuurlijk ook al in, in het afgelopen jaar 2019 in toenemende mate voor gewaarschuwd. Hè? En dat opraad, de de er komen tekorten aan. En ja, die, die zijn inderdaad ook, ook, ook gekomen. Ik denk dat we moeten kijken. Um, hoe we. Uh, structureel die, die, die tekorten. vooral in, in de jeugdzorg. Uh, moeten oplossen. Ik, ja, ik ga niet vooruitlopen op de raad. maar ik wil het toch kort aangeven. Ik denk dat we toch. Uh, uh, goed moeten kijken of die jeugdzorg. in de huidige vorm zo wel. Uh, kan worden voortgezet. Maar dat is ook een, een landelijke discussie. En ja, de andere grote tegenvaller. is de grondexploitatie. Althans, de grondexploitaties. Ik denk ook dat daar. Uh, een oplossing. voor de hand liggend is. En het is. Um, dat de raad, ja, we moeten denk ik gaan besluiten. We moeten de grond gaan, wij moeten gronden gaan ontwikkelen, besluiten daarover nemen. Zorgen dat die, uh, dat die grondexploitatie uh, positief wordt. We moeten ontwikkelen. Ik denk dat ik het hier even bij laat. Ik heb verder geen, op dit moment geen vragen. Ik denk eerlijk gezegd wel dat het een bespreekstuk wordt. Ik denk ook omdat we waarschijnlijk... Uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk nu een beetje gek maar ik denk dat we ook nog een koppeling moet moeten maken ook met de voorjaarsnoten, maar dat uh, moet op een ander moment. Dank u. CDA, D66. Ja, voorzitter, naast de vele schriftelijke vragen die gesteld zijn, waar uitgebreid antwoord is ontvangen door de commissie, zijn er thans wederom zeer terechte vragen overigens gesteld. Dat maakt D66 vaker mee. Wat ons opvalt is dat de interne controle weliswaar is afgerond... maar dat de externe accountantscontrole nog onderhanden is... dat dat nog invloed zou kunnen hebben op de jaarrekening. Ik, ik begrijp die zin niet helemaal, maar dat kan aan mij liggen. En verder is het voor ons even afwachten wat uh, de beantwoording is van de vele vragen. Dank u wel. Rienlijk, ja, ik zie nu mevrouw Koper. Mevrouw Koper, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, collega's hebben al een aantal onderwerpen aangehaald. Onder meer dat het negatieve resultaat uh, vooral ook te maken heeft met die stijgende kosten rond de jeugdzorg en de WMO. Uh, dat is ook een zorgelijke ontwikkeling. Dat, dat delen we met elkaar. Maar vooral ook dat rijksbeleid. En GroenLinks gaf het ook al aan. En het uitblijven van compensatie. En het wordt echt hoog tijd dat het rijk uh, zijn verantwoordelijkheid uh, neemt. Want dit kan echt niet afgewenteld worden op onze inwoners. De Partij van de Arbeid uh, deelt dan ook niet de mening van, uh, van OPZ. Die al zegt we moeten wel bezuinigen want we kunnen dat niet anders doen. Wij zijn van mening dat... We inderdaad met elkaar goed naar het stelsel van het systeem en naar besparingen moeten kijken. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het Rijk hier achterwege blijft. Die zal echt af moeten komen. Maar goed, gelukkig is ondanks deze tegenvallers en het lage niveau van de algemene reserve het weerstandsval op, op orde. En de overige kengetallen ook. Dus de financiële positie is nog redelijk gezond te noemen. Um, en dat die investeringsplanning niet gehaald is. Meneer Stefan had het over de grondexploitatie, maar dat is natuurlijk het verlengde daarvan. Die investeringsplanning is niet gehaald en dat is buitengewoon jammer. En dat zegt ook iets over daadkracht en besluitvaardigheid. Te veel plannen zijn nog niet af en te vaak is er ook iets uitgesteld. En er wordt nu verwezen naar het voornemen om een meer realistische planning met meer aandacht voor participatie in te ruimen. En dat laatste is natuurlijk uitstekend. Meer burgerbetrokkenheid in een vroeg stadium bij planvoorbereiding is voor Partij van de Arbeid essentieel een uitgangspunt. En dat moet ook voorkomen dat plannen telkens gewijzigd worden en uitgesteld. Maar samen met die daadkracht en besluitvaardigheid, dat ontwikkelen wat meneer Stefan net aanhaalt. En daar moeten we met elkaar echt niet op besparen. Want er komt een moeilijk jaar aan, dat hebben we ook allemaal gezegd. En met een groot beroep op juist onze investeringscapaciteit en onze slagkracht... En dankzij de verkoop van de aandelen van Eneco zitten we niet zomaar zonder financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te doen voor ons dorp, voor onze inwoners en onze ondernemers. Uh, maar wat Partij van de Arbeid betreft moet die kans ook gepakt worden om te investeren in verduurzaming, wat de PVV ook van het woord vindt, van de economie. Zodat het structurele effecten oplevert voor de werkgelegenheid en voor de economie. En daar gaan we het morgen over hebben in die volgende bijeenkomst. Dus voor wat ons betreft is de jaarrekening verder een hamerstuk. Duidelijk uitleg, dank u vriendelijk. Ik kijk nu naar de heer Hendricks en de heer Hendricks heeft twee petten op. Voorzitter van voor de Kouderscommissie en VVD. Als wat gaat u het woord voeren? Eerst en daarna het andere waarschijnlijk. Uh, voorzitter, als voorzitter van de Accountscommissie kan ik vrij kort zijn. Ik zou daar ik graag ook als uh, afsluiting van het agendapunt uh, in die rol nog even het woord uh, voeren. Uh, we hebben als Accountscommissie vorige week woensdag uh, het conceptrapport uh, besproken. Um, ook in aanwezigheid van de Accountant zei het op afstand, uh, met, omdat het een digitale vergadering was. Maar desalniettemin toch een, uh, een plezierig overleg. Um, ja, dus als, af, als antwoord op de vraag, ik weet niet meer van wie die precies kwam, maar eh, omdat het was opgenomen als een mogelijke. Hè, dus, eh, als een verschil, namelijk dat die accountantscontrole nog niet is afgerond. Eh, u heeft gezien eh, dat inmiddels het conceptrapport is eh, toegevoegd en dat de accountant ook voornemens is om een eh, goedkeurende verklaring eh, eh, af te geven. Dat is eh, natuurlijk altijd goed om te horen. En verder heb ik niet heel veel vragen gehoord. Ja, ik heb een aantal vragen direct aan de accountant gehoord die eh, mevrouw Koedijk straks misschien eh, kan beantwoorden. En verder heb ik aan de accountscommissie zelf geen vraag gehoord. Dus daar zou ik het met die pet graag bij laten, voorzitter. Dan um, de pet als uh, VVD. Ik ga maar meteen in één keer door. Ik neem aan dat ik van u meteen het woord krijg. Of, uh... eh, gaat u al. Dank u, voorzitter. Um, nee, het is uh, um, gememoreerd. Hè, de tekorten in de jeugdzorg en de, de WMO. Die zagen we niet alleen bij het afgelopen jaar, maar ook bij de komende jaren. Dus inderdaad, zoals uh, CDA maar ook openzetten het aangeven, dat is echt de reden om... Uh, ...daar ook in de toekomst scherp op te blijven om daar in controle te komen en uh, die kosten te beheersen. Er um, werd al gememoreerd door het CDA dat daar de wethouder al meerdere malen op gewaarschuwd heeft. Uh, daar kun je genuanceerder naar kijken, want het is juist de raad geweest die in afwijking van het advies van de wethouder um, daar wat ruimer begroot heeft. Uh, maar goed, het is natuurlijk het belangrijkste dat het gewoon in de toekomst op orde komt. Dus laten we daar uh, vooral de blik op de toekomst gericht houden. Ehm... Um, ja. Ja, dank u wel. Ja, is het de... buitenbeeld is hier. Gaat u gang. Is het, is het uh, voor de VVD uh, het belangrijkste dat er uh, een kostendekkende begroting is en dat we niet veel uitgeven? Of is het van belang dat die mensen worden geholpen? Dank u, meneer Hendricks. Gaat u gang. Ja, de heer Elgobali schetst een tegenstelling die volgens mij geen tegenstelling uh, is. want... Met een structureel niet sluitende begroting kunnen we helemaal niemand helpen. Het ene is voor mij een voorwaarde voor het ander. Dank u. Um, ja, voorzitter, de schriftelijke vragen, dat is al gememoreerd, was een, uh, een vraag. Vrij... Voorzitter, ik heb een interruptie. Nog een interruptie? Over dezelfde vraag of over iets anders? Over dezelfde vraag? Nee, dat doen we niet. Voorzitter, dan zou ik graag willen weten waarom we dat niet doen. Ik ben gewend om gewoon... Uh, ...vragen te kunnen stellen aan, aan de VVD en aan elke partij hier. En ik vind het een beetje raar dat ik na nou één vraag opeens geen interruptie meer mag doen... ...terwijl dat in de afgelopen vergaderingen vanaf dat ik hier zit. Nee, zei, maar toch, ik begrijp dat u dezelfde doel... vraag een keer wilde stellen. Ik wil, ik wil op hetzelfde onderwerp nog een vraag stellen. Ga de gang. Dank u wel. Ja, want voorzitter, het is natuurlijk geen afwijkend, afwijkendheid. Uh, natuurlijk kun je meer uitgeven dan dat je, dan dat je begroot... Uh, dat gebeurt wel eens vaker. Kijk naar deze jaarrekening op het gebied van jeugdzorg en WMO. Alleen ik hoorde de heer Hendricks hier iets anders zeggen. Ik hoorde de heer Hendricks hier zeggen dat we moeten gaan kijken of zorg in ieder geval dat die kosten omlaag gaan en dat wij een sluitende begroting krijgen op dit punt. En dat is iets anders. Dat betekent dus dat we gaan bezuinigen wat de heer Hendricks betreft op de jeugdzorg en de WMO. Want anders, uh, ja die kosten die blijven de pan uitreizen. Anders kunnen die kosten natuurlijk niet beheersen. Um, dus dat is de vraag dan. Hoe gaat de heer Hendricks dit dan oplossen? Dat is vraag. Dank u. Ik zie meneer Kramer ook een vinger opsteken. Meneer Kramer. Ja, ik vind het jammer, want uh, kijk, wij hebben ook gezegd van uh, er moet een zakelijkere benadering komen. Dus alle instellingen die met de jeugdzorg bezig zijn, en dat werd zelfs ook onderschreven door de uh, voormalige wethouder, dat daar eens een keer goed het, uh, op z'n Hollands gezegd, het mis doorheen moet. Dank u meneer Kramer. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, ik vind het lastig om de vraag van GroenLinks uh, zo specifiek te beantwoorden um, wat ik denk dat er kan gebeuren. Um, ik denk dat we daarvoor maar een keer bij begrotingen uh, bij stil moeten staan. Ik denk dat we moeten zorgen dat het geld terecht komt bij de mensen die het uh, nodig hebben. Zodat we ook zorgen dat het geld er is voor die mensen die het nodig hebben. Um, en dat is niet per se uh, een tegenzijdigheid met die begroting op orde krijgen. Want dat is voor mij een voorwaarde voor alles wat we hier uh, doen. Ja, voorzitter, er zijn een aantal uh, schriftelijke vragen gesteld. Um, Dank ook voor de beantwoording. Ik kan me voorstellen dat het best wel wat werk is, ook voor de organisatie, want er zijn best wel veel vragen gesteld. Het grootste deel ook naar tevredenheid beantwoord. Bij sommigen niet helemaal, en, maar gezien het ontbreken van een wethouder financiën zal ik niet op alle vragen die we, die we nog hebben ter verduidelijking daarop ingaan. Eentje wil ik daar wel graag uitlichten, en dat is onze vraag over deregulering. Die komt een aantal keer terug, omdat er in het raadsprogramma en in de begroting staat de ambitie om kritisch te kijken naar onze eigen regels... ...en ook te starten met een pilot deregulering. We hebben gevraagd, nou, wat is er nou concreet uh, in gebeurd? Hè? Op welke manier hebben wij kritisch naar onze eigen regels uh, gekeken? En wat hebben we gedaan voor die pilot deregulering? En het antwoord daarop van het college is... ...de pilot deregulering wordt opgepakt in 2020... ...zoals bij de begrotingsbehandeling is toegezegd. Uh, dat is een volledig kloppend en feitelijk antwoord, voorzitter... ...maar helaas niet helemaal op de vraag. Want de vraag was, wat hebben we het afgelopen jaar gedaan... ...om kritisch naar onze eigen regels te kijken? En die is voor mij breder dan alleen die pilot. Die we hopelijk zo snel mogelijk in nog dit jaar gaan opstarten. Dank u wel, voorzitter. Dank u, meneer Hendricks. Ik kijk weer naar rechts, naar meneer Bolenburg, voor het antwoord. De antwoorden. Ja, dat is zo snel gaat het. Dank u wel, voorzitter. Um, ik um, weet mij... Kijk, even gesterkt in de aanwezigheid van de heer Wit. Die heeft daar achterin plaatsgenomen, net terug van vakantie. En de accountant. Um, nou ja, wat dat betreft, uh, uh, dank voor uw opmerkingen. En ook uh, inderdaad, um, ook uh, dank voor het vele werk wat is gestoken in het uh, beantwoorden van de grote hoeveelheid vragen. Want dat haalt in ieder geval ook voor vanavond. Een deel van uh, ja, met name de, de, de meer technische kant van de discussie naar voren. Um, ik ga in, nou, laat ik even be beginnen met um, ja, ook de constatering uh, en natuurlijk van, vanuit het college. Uh, hoe beperkt ook dat met name de zorg als het gaat om de jeugdzorg en de WMO gedeeld worden. Um, en dat daar inderdaad ook echt nou, ja, toekomstgericht... Uh, ja, de zorg bestaat en we aan de ene kant natuurlijk richting Den Haag kijken uh, om met oplossingen te komen. Maar tegelijkertijd ook voor de dure taak gesteld staan om daar zelf ook goed over na te denken. Um, even, er zijn een paar specifieke vragen gesteld waarvan ik er een aantal sowieso kan beantwoorden. Een, een deel hoop ik dat de heer Wit mij ondersteunt en op een ander punt zal ik dan nog even schriftelijk moeten terugkomen. Het is in ieder geval de vraag van de opz de eerste twee vragen kijk ik even naar de ambtelijke ondersteuning met betrekking tot het masterplan circuit. Deel ik met u de mening dat wat mij betreft de kaarten op dat punt van de borst uh, mogen. Um, ik heb uh, afgelopen vrijdag ook een gesprek gehad met uh, beoogd voor, nieuwe voorzitter van een klankbordgroep, nieuwe stijl van het circuit, en daar ook uh, nou ja, nadrukkelijk aangegeven dat het gewenst is dat er meer inzicht en duidelijkheid komt over de toekomstgerichte plannen van het circuit, um, want ik denk dat nou ja, niet alleen. Um, dat voor de omgeving, maar met name ook voor de, uh, de vraagstukken die er tussen circuit en gemeente liggen in de toekomst uitermate belangrijk is. Met betrekking tot de ontmoetingsplek kan ik u melden dat ik vorige week uh, het allerlaatste gesprek wat ik had met mijn collega uh, Bluis. Um, daar um, in een staf overleg over had gehaald, dat, heb gehad dat we daar een voorstel hebben neergelegd. Dat komt nu richting het college en dan kunt u daar kennis van nemen. Dus dat, uh, dat is een kwestie van dagen, misschien weken, maar in ieder geval hele korte termijn. Met betrekking tot de trein, um, ja, moet ik u het antwoord even uh, schuldig blijven voor wat betreft uh, hoe, de, hoe de NS het wil insteken. Wat ik wel weet is dat de NS um, nou ja, ook in de afgelopen periode zeer flexibel met een opschaling en een afschaling om kan gaan um, en nou, tegelijkertijd we daar ook wel um, uh, zien dat ja je moet ook geen lege treinen laten rijden, dus de behoefte aan het vervoer moet er ook wel zijn. Um, maar goed, ik, um, ik, da daar moet ik u in ieder geval het, het antwoord um, schuldig blijven. Met betrekking tot de, de website, um, ja, ik vind het een vervelend argument uh, om te gebruiken, maar. Daar werd volop aan gewerkt toen de coronacrisis uitbrak. Dat heeft met name ook veel van de capaciteit van de communicatieafdeling gevergd. Dus dat is. In dat opzicht, ik vind dat ja, een lastige excuus is dat stilkomen te liggen, want dat zit met name op een enorme puistwerk als het gaat om het actualiseren van de inhoud. Uh, dus alles wat aan systemen, daar, daar, daar nou ja, ik zou maar zeggen, dat, daar uh, is in technische zin al een hoop progressie, progressie geboekt. Maar het gaat uiteindelijk om ook het echte omzetten van alle inhoud en het vernieuwen van alle inhoud. Nou, daar hebben we ook. Uh, wat dat betreft, nu ook een goede capaciteit op, uh, op uh, aanwezig. Als u mij heel eerlijk vraagt, zet daar een datum op. Ik denk dat we echt nog wel een aantal maanden. En misschien nog wel tot het einde van het jaar bezig zijn voordat we hem helemaal geoptimaliseerd hebben. Ook gezien de situatie waar we uit uh, gekomen zijn. Um, dan. Pardon, uh, even de arbeid. Um, ja, nou. Zijn met name waar dat um, een aantal opmerkingen in algemene zin. Um, en met betrekking tot um, um, ja, het punt van de deregulering. Daar kom ik nog een keer, en dat heb ik ook eerder toegezegd, apart bij u op terug. Ook omdat um, ik ook wel zie dat het een veelkoppig monster is. Uh, als ik u aangeef dat er behoorlijke vraag vanuit de samenleving is. Op ik geef u bijvoorbeeld het voorbeeld van het feit dat we nu veel strakker reguleren op het eh, aanpakken van langdurig verkeerd eh, geparkeerde voertuigen in de openbare ruimte. En dat zeer gewaardeerd wordt door, door inwoners. Ja, ik denk dat het goed is om nog echt een keer, maar laten we elkaar even de ruimte gunnen om ook vanuit de periode waar we vanuit daar komen de, de discussie daarover goed met elkaar aan te gaan. Want nogmaals, de regulering is... Aan de ene kant gewenst en tegelijkertijd merk ik ook wel dat er gewoon vanuit de samenleving wel een, een duidelijke vraag is naar helderheid en regels. Um, ik ga even denk ik eerst naar de heer Wit, alvorens dat ik het woord aan de accountant geef. René. Meneer Wit, ja. gaat u gang. Dank u wel. Met um, name de, uh, de OPZ heeft een aantal vragen gesteld. Uh, ik heb er vier in ieder geval uh, genoteerd. Uh, de, de eerste vraag die gaat over uh, de meer aandacht en de eerste en tweede lijn voor uh, controle. Uh, omdat uh, zeg maar nu uh, met name het auditteam van, van de gemeente zeg maar, die controles uh, uh, oppakt... Uh, daarin hebben we natuurlijk al voorzien uh, er staat in de begroting 2020 dat uh, dat daar een onderzoek 2.13a onderzoek uh, naar zal worden verricht in, uh, overigens in samenwerking met haarlem dus dat komt uh, zeker aan de orde uh, dan zijn er een aantal vragen gesteld op uh, meneer wit u heeft een interruptie van meneer kramer Oh, komt meneer... Ja, nu gaat het helemaal goed. Hopelijk in samenwerking met de gemeente Haarlem. Volgens mij is de gemeente Haarlem hierin toch wel een belangrijke partij als uitvoerend orgaan. Dank u, meneer Kramer. Meneer Wit. In samenwerking met de gemeente Haarlem noemen we dat. Dat onderzoek. Dan een aantal vragen ja, waarvan ik in ieder geval pagina 24, een overzicht van mandaten... ...van college naar raad of omgekeerd. Daar hebben we een uitgebreid antwoord op gegeven. Ik begrijp dat het antwoord voor de heer Kramer niet duidelijk is of niet voldoende is. Ik zou op het ogenblik niet weten wat ik daar verder zou moeten antwoorden... ...dan hetgeen geen antwoord we schriftelijk hebben gegeven. En wat betreft, de, hij vraagt ook iets over actuele cijfers. Ook daarvan hebben we een antwoord gegeven waarvan ik denk van... ...ik heb daar op dit moment niks op toe te voegen. En volgens mij zijn alle andere vragen op. Meneer Kramer gaat u gang? Ja, als er zo gemakkelijk afgedaan wordt, dan denk ik bij mezelf van uh, wat is die beantwoording nog waard? Ik zou zeggen van uh, de vraag die wij aanvullend stellen, uh, waarom is het niet mogelijk om actuelere cijfers aan te leveren? Nou, daar geeft u geen antwoord op in de beantwoording. Dus, en uh, als het gaat over uh, het verhaal met betrekking tot. Uh, het uitgangspunt van uh, goede taakuitvoering door de gemeente, daar gaat u een heel uh, pleidooi geven over de provincie. Uh, ja, daar, daar ging de vraag niet over. Nou ja, u refereert naar... Uh... Dank u meneer Kramer, meneer Wit, ga er gang. natuurlijk. Ja. Uh, uw vraag die begon bij uh, bladzijde 24 en dan gaat het over het interbestuurlijk toezicht van de provincie. Dan gaat het over medebewind en de, vervolgens gaat u verder vragen over mandaten van de raad naar college en omgekeerd. Uh, dus uh, vandaar dat ik uh, dat antwoord heb, uh, uh, via het college heb gegeven. Dank u vriendelijk. U bent klaar met uw betoog. Dank u vriendelijk. Maar <lacht> kijk de liefdame. U wilt ook wat toevoegen. Heel graag. Gaat uw gang. Er u, u moet een rood lampje gaan branden geven. We vragen het weer even aan de bode. Boden. Mevrouw gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. En ik wil ook de fractie van OpenZ bedanken voor de vragen. Over de grondexploitaties, ik wil graag eerst antwoord geven op de vraag waarom ik het optimistisch inschat, de waardering van de grondexploitaties. En dan wil ik even pagina 17 van mijn verslag, of sheet 17 van mijn verslag erbij nemen. Um, en dan ziet u een aantal parameters staan waar, op basis waar zeg maar, de waardering van de grondexploitaties wordt uh, gedaan. En dan wordt in de toekomst gerekend, om, op basis daarvan wordt gekeken of een grex verliesgevend of niet is. En als een grex verliesgevend is, dan moet je meteen een voorziening treffen. En is die winstgevend uh, dan niet. Waarom vind ik hem optimistisch? Omdat twee parameters, dat ziet u ook, geel zijn. En de één heeft te maken met de verkoopprijzen. Uh, van hoe bepaal je die verkoopprijzen in Zandvoort worden die, zeg maar, residueel bepaald. Dus er wordt teruggerekend. En in die bepaling zit dan de, uh, zeg maar, de bouwkosten. En, en die bouwkosten, dat is weer een schattingspost. Uh, en als die bouwkosten stijgen, dan is dus de grondwaarde die je krijgt, is lager dan je eigenlijk had gehoopt gezien je schatting. En daarom denk ik dat het een optimistische... Uh, is. Dus het zou kunnen zijn dat de verkoopprijzen lager zijn in werkelijkheid dan ingeschat. Vandaar die optimisme. De andere optimistische is de onzekerheden. En daar had de heer Kramer het ook al even over. Uh, Zandvoort heeft geen risicoreserve voor de grondexploitaties. Dat is een keuze. Dus dat betekent dat als risico's zich voordoen, dus dat er extra verliezen moeten worden genomen, dat dat rechtstreeks van een algemene reserve zal moeten worden gaan. ...worden afgehaald. Uh, er zijn diverse gemeentes die dat uh, anders doen. Die maken eigenlijk een soort risicoreserve. Die doen naast zeg maar, de inschatting van de parameters... Uh, ...doen ze een risicoinschatting van wat, kan er, wat zou er mis kunnen gaan... ...en op basis daarvan, net zoals een beetje met het weerstandsvermogen doet... ...doe je dat ook bij de Grekse... ...en uh, reken je uit wat je weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties zou kunnen zijn. En dan heb je een extra buffer als ik het zo mag zeggen, in je jaarrekening. En, dan is het, en omdat die hier er niet is, vind ik het wat optimistisch. De heer Kramer uh, overvraagt mij door een vraag te stellen over wat de toekomst brengen mogen. Uh, ik ben toch een accountant en ben gewend terug te kijken. Als ik, ik wil hem wel een beetje tegemoetkomen als ik zie wat er in uh, uh, risicoreserves van grondexploitatie bij andere gemeentes zijn. Heeft het met name risico's. Het maken met Van goh als onze inschatting van de opbrengstenstijging of van de gehanteerde programmering toch helemaal niet uitkomen. Wat betekent dat dan? Dus dat zijn vaak van dat soort uh, risico's. De laatste vraag uh, van de heer Kramer ging over um, waarom de besluiten in januari 2020 niet zijn opgenomen in de, de waardering. En dat komt omdat het niet mag, want het is in het nieuwe jaar en de waardering is per 31-12-2019 dan. Dank u wel, voorzitter. Dank u zeer voor de toelichting. Ik kan nu eigenlijk geen onduidelijkheid meer aanwezig zijn. Ik kijk toch de ruimte nog even rond. Zie ik mevrouw Koper? Nee? Ik zag het verkeerd. Nou, ik stel hiermee vast dat alles even duidelijk is. Dan zou ik tenslotte het woord willen geven aan meneer Hendricks. Ja, dank, voorzitter. Want de vorige keer dat ik hier zat als voorzitter van de accountantscommissie... ...was dat om te spreken over de benoeming van onze nieuwe accountant... En dat heeft natuurlijk het nadeel met zich mee uh, dat daardoor dit het laatste jaar is wat eigenlijk beoordeeld is door, door PwC, door het team van uh, Martine Koerdijk. En dat is toch ook wel een erg nadeel uh, van die keuze. Um, want we hebben haar leren kennen eigenlijk als een ja, hele kundige en stevige accountant, maar eigenlijk ook voornamelijk als een, een prettige gesprekspartner. Die uh, ons als accountantscommissie altijd goed uh, door de verslagen heen wist te praten, goed antwoord wist te geven op onze vragen. En dat altijd op een hele prettige manier, prettige benaderbare manier uh, heeft gedaan. Uh, je hoort altijd veel uh, negatieve vooroordelen over accountants, maar uh, die zijn meestal niet van toepassing uh, op jou en je team. Dus daar wil ik graag toch, uh, aangezien dit toch de laatste keer is dat we jou uh, in deze setting zien, toch even kort uh, bij stilstaan. En dan verzoek ik de voorzitter om even kort de vergadering ver ver te schorsen, zodat ik even een bosbloemen kan uh, uittrekken. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Dankjewel voor je mooie woorden. Ik heropende de vergadering. En ik neem ook de voorskeur en de luxe om u ook namens de hele vergadering bijzonder te bedanken voor uw inzet, uw charme, maar ook uw deskundigheid. Dank u vriendelijk. Eh. Meneer ik ook hartelijk dank voor dit agendapunt. En dan sluit ik dit agendapunt af maar nog met de vraag: is het nou een hamerstuk of was het geen hamerstuk? Ik meen een hamerstuk. Ja. Een hamerstuk. Dank u vriendelijk. En dank u allen. Ik geef één gelegenheid voor een changement. Dank u Monique. mevrouw meneer. En we gaan, over. we gaan over naar agenda punt 10. Heb ik u allen weer te pakken. Tussenstand uitvoeringsprogramma 2018-2020. Welkom meneer Stichter. De gemeenteraad heeft op 8 mei 2018, u kunt zich nog wel herinneren, het raadsprogramma voor de periode 18-22 vastgesteld. Het college heeft dit vertaald in een uitvoeringsprogramma. Daar is zijn de onderwerpen nader uitgewerkt in de vorm van acties. Met gekoppeld aan planning en we nodig extra middelen, geld en menskracht. Het college concludeert in deze tussenstand na twee jaar dat het grootste gedeelte van de acties uit het uitvoeringsprogramma. Conform planning is of wordt uitgevoerd en binnen de beschikbare of extra toegekende middelen past. Projecten en investeringen vormen, met een vormen hier een uitzondering op. Want bij meerdere daarvan is sprake van een achterstand ten opzichte van de planning. Een groot deel van de acties, en investeringen heeft een looptijd van meerdere jaren. Waardoor nu met zekerheid niet is te zeggen of deze uiteindelijk ook binnen die periode worden voltooid. Dat is wel het uitgangspunt. Maar waar het nu al zeker is dat dit niet gaat lukken, is dit in de tussenstand aangegeven. Is er... Ik wil eerst kijken of er een inspreker is, waarde heren. Er is geen inspreker. Mag ik dan meneer Kramer het woord geven? Ja, voorzitter. Ik even voor de ruiken, ik volg de treitjes af en dan ga ik de middelste rij en dan de buitenste rij. Dat, de gaat u gaan. dat mag u voorzitter. Voorzitter, naar verwachting kan ik vanavond voor het laatst nog iets zeggen over het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 en het daaruit gerelateerde uitvoeringsprogramma. Voorzitter, het, het college concludeert in deze tussenstand na twee jaar dat het grootste deel van de acties uit het uitvoeringsprogramma volgens in overeenstemming met de planning is of wordt uitgevoerd en binnen de beschikbare of extra toegekende middelen past. Er is dan ook heftig gestrooid met groene smileys. Uiteraard mag je trots zijn op wat je hebt bereikt. Echter, het is jammer dat waar het ook gaat over projecten en investeringen hier een uitzondering op zijn. Want dat daar een achterstand op is, dat is wel duidelijk. Waar geen antwoord op wordt gegeven, is of ons dat in de toekomst nog financiële risico's gaat brengen. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat daar nu geen antwoord op kan worden gegeven, maar ik vraag hier wel aandacht voor. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Duidelijk. Geef het woord de GroenLinks. U snapt u ja. al wat op, hè? Ja, ja voorzitter. Um... Ik weet eigenlijk niet dat ik met dit moment, op dit moment met dit punt aan moet. Ik kan nu wel iets gaan zeggen over het raadsprogramma. Ik kan zeggen dat het een bespreekstuk is voor de komende vergadering. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet weet of wij na vandaag, morgen, overmorgen, volgende week... of de weken of maanden daarop volgend nog een raadsprogramma hebben. Ik kan natuurlijk wel iets zeggen over wat er in het stuk staat. En dat ben ik ook van plan te doen. Maar ik vind het lastig omdat ik daar niet de juiste antwoorden op zal krijgen... en niet weet wat de status van het stuk is... Dus eigenlijk wil ik de onderhandelende partijen uitnodigen... om in ieder geval een uitspraak te doen of het al zin heeft om het over dit stuk te hebben. Dat omwille van de tijd, uh, maar ook omwille van uh, wat wij hier gaan bespreken. Dus eigenlijk wil ik dat eerst vragen aan u, of u dat kunt inventariseren. Uh, Alvorens ik mijn betoog hier ga halen over dit stuk. Begin maar met uw betoog. Oké. Okay. Um, we hebben een paar vragen. Um, uh, laat ik beginnen met de hop-on en hop off bus we hebben daar namelijk ook schriftelijke vragen over uh, gesteld aan het college. En daaruit bleek, uit die schriftelijke vragen bleek... dat het maar uit de bevolking zelf moet komen. Um, als ik dan kijk naar ons raadsprogramma en wat we daarin hebben afgesproken... is het natuurlijk niet de gang van zaken. Wij willen zelf als zijn in het raadsprogramma die hop-on en hop-off-bus. Um, ik zie daar nu ook in het stuk um, ja, niet zo blij smileys bij staan. Um, dus ik stap niet... Um, nou ja, nou, hoe, hoe dat zit en, en waarom er dan toch weer iets wordt gezegd over die hop-onbus. of hop, hop -on -bus, uh, Terwijl ik daar ook schriftelijke vragen op heb gekregen of antwoorden op heb gekregen die totaal iets anders suggereren. En zijn er zijn nog wat meer dingen, zoals het parkeerbeleid. Het kan toch niet zo zijn dat wij tijdens de verkiezingen ons met z'n allen ook weer hard hebben gemaakt voor een parkeerbeleid. Daar hebben we het een en ander opgeschreven in het raadsprogramma. En dat we de, uiteindelijk de uitwerking krijgen ongeveer twee, drie maanden voor de komende verkiezingen. Dat is toch niet de bedoeling, lijkt mij. De bedoeling is dat wij in de termijn dat wij hier zitten... en zeker met het raadsprogramma in het achterhoofd genomen... dat wij dat soort issues juist aanpakken en voortvarend daarmee te werk gaan. Omdat dat grote uh, belang is voor Zandvoort. Kijk nu ook maar weer in de wijken. Uh, de hoeveelheid auto's die op soepen staan geparkeerd is natuurlijk niet wenselijk. En we kunnen daar toch niet nog twee, drie jaar mee door gaan modderen. En dan de cultuurnota. Hij is net ook al naar voren gekomen... Um, het kan toch niet zo zijn dat we dat maar jaar in, jaar uit... maar gaan verschuiven en nu zelfs gaan gebruiken om als excuus... Uh, neer te leggen bij een mogelijke renovatie van in dit geval de krocht. We moeten daar toch op vooruitzien. Regeren is vooruitzien en, en dan kunnen we dat niet maar meer blijven doen. En dit is maar een greep uit, uit de dingen die niet uh, zijn gebeurd in de afgelopen tijd. Um, en, en het laatste wat ik daaruit wil, uh, wil lichten is het, het groengebied. Of het, het groenbeleid. Wij willen graag... Als Zandvoort hebben we ook in het raadsprogramma opgeschreven vergroenen in Zandvoort. En de openbare ruimte mooier maken. Maar als ik dan hier lees hoe we daar nu voor staan, dan, dan schrik ik daarvan. En dan denk ik bij mezelf, ja we hebben met deze raadsperiode nog maar twee jaar. We hebben met elkaar allemaal afspraken gemaakt waar volgens mij iedereen achter staat. Neem ik aan, want waarom zou je anders een raadsprogramma met elkaar afspreken? Um, wanneer kunnen we daar nou eens een keertje schot in de zaak brengen? En zorgen dat het allemaal nog gewoon voor deze periode, of nou nee, voor deze periode gaat lastig, maar in deze periode gaat worden geregeld. Dus het is eigenlijk een oproep ook aan... Uh, dan weer die onderhandelde partij op dit moment... Houd het raadsprogramma vast... en gaan gewoon zorgen dat wat we met elkaar hebben afgesproken... dat het naast nou een keertje wordt uitgevoerd. Dank u wel. Duidelijk, dank u. CDA, gaat u gaan. Mag ik allereerst even kort nog een, een punt van de orde maken? Um, ik, heb, ik ben er net op gewezen. Heel even kort op het vorige agendapunt. Ik heb tijdens mijn bijdrage gezegd... dat ik graag een koppeling wilde maken... dat ik wilde terugkomen op de jeugdzorg. Uh, u, u dacht dat ik u hoorde zeggen... dus... Maar u heeft er nu een naamstuk van gemaakt. Ja. Maar ik had juist gezegd dat ik er een bespreekstuk van wilde maken. Wie van acten. Kunt u dat nog? Ja? Dat gaan we regelen. Dank. Dank u. Dan op de inhoud van dit stuk. Ja. Um, kijk. Uiteindelijk. Um, het uitvoeringsprogramma. Uh, kijk. Uh, het, het, is, het, het is ook dit, wat dat betreft uh, terugkijken. Uh, het uitvoeringsprogramma. En ik denk dat we daar toch even ook als raad bij mogen stilstaan. Van waar staan we nu? En ik denk dat we dan uh, zien. Ja. De presentatie is prachtig met al die... met al die smileys. Uh, vooral heel veel groene smileys. Kijk, deze is nog veel werk te, te doen. Maar dan heeft natuurlijk ook wat stilgelegen... in de zin van... Um, er waren andere prioriteiten in de raadsperiode. Uh, uh, uh, op sommige onderdelen... waren bepaalde portefeuillehouders uh, hebben daar prioriteiten gesteld. Ik denk dat al, al, het algehele beeld wat we hier zien... is dat, we, is dat het uitvoeringsprogramma... Um, um, dat we toch goed op weg zijn. En... Wat de toekomst ook mogen brengen. Ik denk uh, dat, dat, dat de ambities die we als raad hebben uitgesproken. Uh, dat we daar in grote lijnen toch, toch ook met z'n allen aan vasthouden. En ik denk dat als we kijken waar we nu staan. Dat, uh, dat er toch ook uh, complimenten op dit moment op zijn plaats zijn. Voor waar we, waar we, wat we in twee jaar allemaal hebben bereikt. Um, en nogmaals in welke constellatie we ook verder gaan. Um, laten we dat goede werk voortzetten. Dank u, CDA. D66-voorzitter, dank u wel. Ja, tussenstand, uitvoeringsprogramma. Wij worden gevraagd om uh, dit ter kennisname aan te nemen. Dat, uh, dat doet D66 dan ook bij deze. Er is inderdaad heel veel bereikt, dat is al vele malen gezegd. Ook zijn er een aantal uh, zaken, met name door GroenLinks, genoemd, die ons ook wel zorgen baren. Laten we daar met het nieuwe college scherp op zijn als raad. D66 hartelijk dank. Ik kijk naar de VVD. Ik zie twee mensen. Meneer Hendricks, ga ervan. Ja, dank voorzitter. Um, ja, we zien inderdaad, het is al aangehaald. Met een aantal projecten uh, loopt de realisatie nog wat, uh, wat achter. Dat is uh, heel, heel erg teleurstellend. Um, en tegelijkertijd nemen we dit stuk voor mij ook inderdaad vooral ter kennisgeving aan. Het is een, een stuk wat voor mij zich heel goed had geleend om met een team wethouders te discussiëren... en ze af te rekenen op uh, wat er uh, wel en niet goed gegaan is. Um, ik vind het nu wat ongemakkelijk omdat we maar één portefeuille hebben die eigenlijk niet uh, al te zeer in de politieke discussie uh, moet trekken. Dus dat wil ik het liefst ook niet uh, doen. Um, maar het is een, een goed helder overzicht voor mij, voorzitter van de acties die lopen en uh, hoe het loopt. Ik zou wel voor een volgende keer misschien um, kunnen we nog eens hebben over de kleuren van de smileys, Want groen betekent we lopen op de planning. Um, en eigenlijk zou ik willen zien dat we ook kunnen afvinken van nou, dit hebben we gewoon gerealiseerd. Dus zou het niet beter zijn om een kleurtje toe te kunnen voegen met wat er een gerealiseerde uh, kleur is. En ik zit even te kijken wat we inderdaad... Ja, voorzitter, daar wou ik het eigenlijk gewoon uh, bij laten. Voorzitter. Dank u wel. Dank u, Meneer. Ik ga met flair langs de politieke grens. Ik kijk de rij verder naar de PvdA. Maar het, weet u of? Nee, krijgt u nog geen beurt. Dan ga ik nog verder door uh, de rij. Meneer Balberg wil nou ook niet. Meneer Deen ook niet. Ja, meneer Deen, gaat u gaan. Ja, dank u wel voorzitter. Er wordt gevraagd uh, om kennis te nemen van dit uh, uitvoeringsprogramma. Dit hebben wij gedaan. Uh, van deze tussenstand. En uh, ik zou hem inschatten op uh, 0-0. En wij kijken dan ook uit naar de einduitslag. Het is geen waardering die u uitspreekt, maar de stand begrijp ik. Dank u wel. Uh, mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, gemeente Belang Zandvoort zandvoort uh, uh, ziet dit als een hamerstuk. Te meer ook omdat inderdaad uh, ja, uh, er geen collegeleden zijn om uh, verder uh, zeg maar, zich te verdedigen en dergelijke. Ik wil wel even ingaan op wat opmerkingen die ga, gedaan zijn. Uh, GroenLinks die had het onder andere over de parkeernota. In de planning staat gewoon uh, zoals het is. En ik weet niet of u zich de laatste commissievergadering nog kunt herinneren. Toen ik daar op uh, in ben gegaan op het parkeren in de rondvraag. Toen uh, heeft de wethouder een uh, nota omhoog gehouden. Hij is er. Dus u moet niet gaan zeggen dat het niet deze periode gerealiseerd gaat worden. Hij wordt deze periode gerealiseerd. Daar ben ik volledig van overtuigd. En als u niet een bom had gegooid.